ZANG Even kijken of we live kunnen schakelen landje. naar het circuit. Nou, Dan mogen we natuurlijk met z'n allen, super... nou, allen gewoon super trots op zijn. Uh, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Helene maar. Hendricks. En dan zullen sommigen misschien denken, oké, okay, waarom is... Ja, hallo Allard. <laughs> waarom doet zij dit? Want zij is toch van de voetbal? Uh, ja, dat klopt. Maar bij de voetbal zeggen ze weer... Waarom doet zij dat? Zij is toch van de hockey? Dus ja, eigenlijk is die cirkel rond. Ik ben gewoon een sportliefhebber en zeker... Van de Formule 1 en jullie hebben misschien ook al even kunnen zien. Uh, Talpa is, uh, is mediapartner geworden, dus vandaar dat ik hier ook sta, want Talpa is mijn werkgever. Hoe gaan we het precies aanpakken? Ik probeer jullie zo vlotjes mogelijk door die persconferentie heen te leiden. Zometeen komen er drie gasten op het podium. Uh, straks is er uiteraard ook nog ruimte voor uh, een één op één interview. Niet met allemaal, maar dat is allemaal afgesproken met de pers. Dus als het goed is weten we het allemaal precies. En er kunnen nog vragen vanuit uh, de zaal komen. Dat doen we eerst in het Engels en daarna in het Nederlands. Okay, nou tot zo. We doen eerst even. Zo, ja, hij doet het. Goedemorgen allemaal. Is iedereen klaar van uh, de pers? Alles ingeprikt? Oké, okay, daar gaan we. Goedemorgen, fijn dat jullie allemaal uh, de tijd hebben genomen om hier aanwezig te zijn. Ik kan er een heel verhaal omheen bouwen, maar we weten precies waarom. Uh, de officiële uh, announcement, om het even zo te zeggen, want ook a uh, very big welcome to our international press. Uh, vandaag wordt officieel bekend dat de Formule 1 terugkeert naar Nederland. Oftewel drie jaar naar Zandvoort. Ja, dat mag zeker voor geklapt worden. Zeker. Uh, het is sowieso een fantastische dag. Want bedenk je even een van de grootste sportevenementen in ons landje. Nou, daar mogen we natuurlijk met z'n allen gewoon super trots op zijn. Uh, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Helene Hendricks. En dan zullen sommigen misschien denken, oké, okay, waarom is...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 um we have an incredible history at Sanford. and my we raced here it was 35 years ago that we last raced here but we've had some of our great races here some of our greatest heroes have raced here um, and it really it's a track that is a tremendously important part of formula one uh i think second reason um is really the passion and excitement that exists here in holland um holland geographically is a small country Um, but there's no question the heart the passion um, is second to none. and I think the energy in Holland is just captivating you know obviously Max Verstappen it's helped you know give another dimension to that um, but there is just a love for this sport that attracts us here um, and when I go to some of the tracks to see the sea of orange that exists um, it really is it's it's it's incredibly special and I think the third reason um, is we're thrilled to bring a race Um, you know, a race back, um, a new race to Europe. And it's not a new race, obviously, because we raced here 35 years ago, but for a generation of fans, um, this is going to be a new race. And we're a global sport. We have half a billion fans around the world, and growing, um, and there's no question, the global nature of the sport is incredibly important to us. Um, and we're excited to add new races, like the one in Vietnam that we'll also add next year. Um, but Europe's our home, Europe's our foundation. Um, Europe is the base in which we build this sport, and so to bring the sport back to a great iconic right track in Europe um, Is incredibly important to us. Yeah, so we are very excited, but can you mention a date? So we, haven't signed, we haven't finalized the calendar um, And so we probably will not do that still for another month or two um, Actually, I don't think we finalized it last year till August uh, but we'd hope to do it a little earlier. Uh, but I think in general um, it will be around this time of year, essentially pre-Monaco, um, and so the early part of uh, as we head into Europe. Uh, but we'll finalize that in short order. Thank you. Jan? er komt een droom uit, toch? Yeah, absoluut, yeah. absoluut, waanzin. Ik denk uh, als je me jaren geleden had gevraagd, dan had ik ook een van die mensen geweest die had gezegd van, nou, dat is bijna onmogelijk. Maar het is, het is waanzinnig. Eh, ik voel me natuurlijk eh, heel trots als Zandvoorter. Mm -hmm. Maar ja, als je je voorstelt dat ik hier natuurlijk zo'n 40 jaar geleden... Eh, voor het een Grand Prix hier reed en, en nog iets daarvoor... Eh, mijn eerste rondjes met de Formule 1 hier reed... Dan, dan, eh, dat we hem weer thuis hebben weten te brengen. is natuurlijk geweldig. En eh, ik ben, ben eh, Bernard natuurlijk eh, met, met al zijn partners, dus Menno en, en iedereen natuurlijk enorm dankbaar... Dat ze niet alleen het circuit hebben toegeëigend, maar dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Dus echt waanzinnig. Unieke locatie. Natuurlijk ben ik niet helemaal objectief, om logische redenen. Maar het is echt feitelijk uniek. Door die duinen. Dus geen circuit wat zo natuurlijk gevormd is. En, en waar je gewoon de, de ultieme racebeleving als coureur kunt gaan beleven. Uh, het schijfvlak, dat is ons eigen Oroes, zeg maar even. Dat is de beruchte bocht in Spa. Maar wij hebben het schijfvlak. En ik denk dat uh, de coureur die volgend jaar hier op Pole Position komt te staan, die, die zal euforisch uit zijn auto stappen. Gewoon, gewoon de pure racebeleving. Ja, we gaan zo meteen dat, uh, nog even ja. iets meer over deze race. ik kom iets dichterbij. Ja. Uh, maar vertel even wat nou precies jouw werk inhoudt. Want je bent directeur sportief. Wat houdt dat dan ja. precies in? Nou, ik ben min of meer een consultant, zeg maar. Hè, tussen het circuit en FOM. Hè, dat uh, daar waar nodig uh, kan ik natuurlijk uh, uh, bijspringen. En, en gewoon meedenken in het prachtige team wat dit allemaal tot stand heeft gebracht. Uh, en en uh, daarnaast uh, ja, zal ik uh, de woordvoerder zijn uh, naar de media. Uh, wat op een natuurlijke manier eigenlijk heel gegroeid is. Dus, dus uh, dat, ja, dat zal de functie ja, zijn. Ja, je bent een gastheer van iedereen, om maar even zo te zeggen. Niet burgemeester, dit moet ook geweldig uh, voor u persoonlijk zijn. Maar ook voor de hele gemeente. Ja, ja, dit is eh, buitengewoon. Ik heb al vaker wat in Zandvoort meegemaakt. Want meneer Carey en Jan Lammers beschrijven Zandvoort denk ik in essentie op kernkwaliteiten. En dat is wat je hier aantreft. Een unieke positie, een unieke combinatie met unieke mensen. En die vinden elkaar. En dat is ook waarom ik hier buitengewoon trots ben dat ik hier mag staan... En dat heel veel mensen op de achtergrond en vooral het circuit, dat wordt hier benoemd met de Formule 1 management, dat werk hebben gedaan. En ja, dit is goed voor Nederland. Dit is de Grand Prix van Nederland. Locatie antwoord, evident. Laat ik daar geen enkele twijfel over bestaan, voor zover ik er iets over te zeggen heb. Maar dit is echt geweldig. Ja, je had het al even over circuit. Het is uniek, zeg je al. Toch zijn er ook critici die zeggen, ja, maar het is ook een beetje saai. Of is het vooral technisch? Nou, ik weet niet, iemand die hier met de Formule 1-auto gaat rondrijden, dat, dat, dat saai is denk ik gewoon het grootste contrast wat je kan bedenken. Uh, hier wordt, kijk naar Monaco of andere circuits als Baku, uh, waar je gewoon de ruimte maximaal moet benutten en iedere fout wordt, wordt afgestraft. Uh, het zal hier ook een circuit zijn waar, waar foutjes afgestraft worden, maar eventjes op zijn Nederlands, dit is echt gewoon een circuit voor uh, de, de autocoureur met ballen. Uh, ik weet niet hoe we dat gaan interpreteren als we straks ook vrouwen krijgen die de Formule 1 gaan rijden, maar goed. Nou, gewoon hetzelfde. Ja, oké. Okay. Maar uh, dus gewoon echt de, de gepassioneerde autocoureur... old school, gewoon met lef. Uh, krijgen we hier, denk ik, fantastische races te zien. Natuurlijk uh, is en wordt er veel gezegd over uh, inhalen. Maar uh, de, de, de, de trouwe Formule 1-kijker die zal inmiddels ook wel gezien hebben... dat het inhalen gebeurt tegenwoordig van een hele andere manier. Mm -hmm. Als iemand net aan het einde van zijn stint zit... Met, met banden die al gebruikt zijn... iemand anders komt uit de pits... Hele snelle pitstops krijgen we hier waarschijnlijk drie stops. Maar als iemand net met verse, zachte bandjes uit de pits komt, dan kan hij heel makkelijk iemand anders met gebruikte banden inhalen. Dus inhalen gaan we echt zien en we krijgen denk ik echt sensationeel evenement. Mooi. What makes Zandvoort different? Well, all you, do, all you have to do is look at it um, and it's unique. I mean, one of the things we're incredibly proud of in the sport in general is that we race this year in 21 places. Um, But each one has its own identity, and we and we want that. We want each place to be a reflection of what makes that country special, what makes that location special. Um, and clearly, um, on every level, Holland's a wonderful country, the passion here. Um, I had the opportunity to spend the night in Amsterdam, you know, one of the world's great cities. That's nicer. You know, so, and Zanderfor too, a great city. But. <laughs> but uh, and that's where we want to be we want to be in locations that capture the world's imagination um, we call destination cities and destination locations um and a place like this you know the iconic beauty of being here you know on the sea with the dunes um you know really you know is is special and, yeah. and i think in every shape and form clearly the history of the racing here and the like adds to those dimensions um but Fort, you know really is something we're incredibly proud to be able to Put a race, put a race on here, and really do want to thank um, thank everybody who made it possible. I mean, we've had great interaction with the individuals, um, other partners, certainly Heineken, who was a partner of ours around the world. Um, you know, was an important part of helping make this happen, and um, really a, a lot of parties that came together uh, to make this event possible. So, what's important about uh, the entertainment? Um, I think in today's world, you, I mean, we're a different type of an event, we're not a two-hour game, you know, in many ways, you know, we're up at least a three-day, if not longer, you know, multidimensional event, um, and sports is entertainment, so as part of that, you want to have a variety of things for people to do, um, food, music, um, exhibitions, and you want things for people of all ages, you want things that are interesting... And you know, to a young child, you know, mm -hmm. you want things that are interesting to an old person like me. All right. Um, so, I don't know, you know how old you are, but <laughs> so, okay. But, I, you know, I think it is important to have things we've, you know, we call these events, you know, we want them to be spectacles. Um, and that's larger than life. And I think in a world where people increasingly are looking for experiences over objects, we want to make, you know, the weekend here or the week here, the week of Xanderfort a memory for people's lifetime and things, They'll something they'll remember and tell their children about and tell their friends about. And I think it's that type of. And I think that Formula One has the benefit of really being unique to provide that type of lifelong memory. Yeah, it will happen. So. Nick, what I'm going have uh, you wel eens in a een race gezeten en and je you wel eens over the circuit gegaan? <laughs> Nee, nog niet. Oh. Dat wordt tijd. Ik heb wel eens in een, uh, nou net tegenaan, een snelle Porsche gezeten. Ja. En ben toen over het circuit gegaan. En uh, heb toen ook een beetje ervaren wat Jan Lammers net voortreffelijk beschreef. En wat je ziet is, en ik sluit even aan bij de woorden van meneer Chase Carey. Is dat sport en evenementen, dat is beleving van mensen, dat is passie. En dat is ook de reden waarom het hier in Zandvoort klikt. Onze inwoners met het circuit snappen als geen ander dat je die beweging met elkaar wilt maken. Dat moet hier en hier raken. Dat is waar het om gaat. En dan krijg je namelijk een fantastisch evenement. Dan lossen problemen zich op. Dat is hier de essentie van wat hier gaat komen. Ja, want die probleempjes, uh, ja, dat zal de pers natuurlijk straks ook naar nou vragen. Maar een Zeker. van die dingen waar ik even naartoe wil, voordat we nog over die Tarzan uh, bocht ja. hebben, is uh, de ticketing. Want uh, waar moeten we aan denken? Wordt het helemaal erg opgevoerd of hoe gaat zoiets, de tickets? Nee, de, de verkoop van de tickets die, die zal gewoon op de normale manier plaatsvinden zoals dat gebruikelijk is. En uh, er wordt erg veel aandacht besteed om te zorgen dat het voor iedereen bereikbaar is. Dus gewoon marktconforme tarieven zullen gehanteerd worden. En uh, we willen met name ook uh, in het belang van de bereikbaarheid, willen zoveel mogelijk uh, ja, eigenlijk vrijheden bieden. En dus ieder die kan op de manier hier komen zoals hij hier wil komen. Maar daarnaast willen we ze gewoon heel erg gewoon uh, informeren en ondersteunen. En mede natuurlijk met onze partner Pon en Gazelle willen we gewoon zoveel mogelijk faciliteren dat die mensen die gewoon echt op de sportieve manier hier willen komen, dat die hun auto wat verder kunnen parkeren en dat laatste deel hier naartoe fietsen. Dat kan, maar ieder kan op zijn eigen manier hier naartoe komen, maar wij willen zoveel mogelijk qua, qua ondersteunende met, met informatie eh, en, en op een slimme manier zorgen dat ze hier naartoe kunnen komen en dat we in dat streven ook de groenste Grand Prix gaan krijgen die er op de kalender is. Dat is ons streven. Mooi streven. Ja. Uh, nog even over die Tarzanborg, want de meesten weten dat natuurlijk wel even, maar vertel wat daar nou zo bijzonder aan is. Nou, uh, ik, ik denk dat voor de ouderen onder u, uh, mijn leeftijdgenoten, uh, die zullen nog, uh, nog de, de tijden herinneren dat we hier uh, uh, Andretti en, en Hunt en Lauda hier gewoon samen door die Tarzanbocht heen zagen gaan. He, dus wat, wat kenmerkend is voor de Tarzanbocht is dat je zowel aan de binnenkant als de buitenkant ongeveer je positie kan houden. En dat brengt je dan gewoon heel leuk naast elkaar bij de volgende bocht. En dan krijg je weer het verschil tussen de man en de boy te zien natuurlijk. Mm -hmm. hè? Wie durft hem te laten staan en wie niet. En dat draait soms op huilen uit. Maar ja, dat vinden wij ook wel leuk als spektakel. Maar ja, daarnaast heb je dus het schijfvlak. En dat is gewoon eh, die bocht, dat als je daarop afkomt... en je neemt iemand mee voor de eerste keer... dan kom je zo in één keer in het luchtledigen. Mm -hmm. He, dus degene die naast je zit, die denkt, nu ga ik dood. He, maar Want je ziet helemaal niet waar het naartoe gaat. En dan in één keer dan, dan, ja, komt dat asfalt gewoon eh, weer naar je toe. En daar kan je zo gruwelijk hard mee eh, doorheen. Dat is echt fantastisch. Fantastisch. Uh, het gekke is dat ik dit al vanaf mijn twaalfde doe. En als ik het mooiste moment van autoracen in mijn leven moet beschrijven, dan is dat uh, zo kort geleden als vorig jaar. Toen reed ik hier met de LMP2-auto van hè, Frits van Eert van, ja? van Jumbo, waar we normaal mee doen. En dan kun je dus, nu het circuit ook nieuw asfalt heeft, zijn die hobbels eruit. En dan kun je dus helemaal tot aan het schijflak vol gas door. Dat is een beleving, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik rond een rondetijd van 1.27. En dat vond ik zo fascinerend. dat, dat uh, Die rijders weten nog niet hoe leuk dat is om hier straks met de Formule 1 te rijden. Dus ja, ja dat is nou een heel goed enthousiasme. Dat, dat kun je niet verbergen. Nee, dat nee, nee, nee, kun je niet verbergen. Dus Daar doe je ook geen moeite voor. Nee, dat is nee, de echte auto. Die, die, die ja, gaat mooi. Echt, mooi, die vanaf. En nog eventjes naar de partners, want ik bedoel, anders komt dit allemaal niet tot stand. Leg even uit hoe belangrijk die zijn en wie dat dan zijn. Uh, de, de partners, ja. Ja, we hebben ze hier allemaal in beeld natuurlijk. Ja. Nou ja, Heineken, als, als, als, als, als ja, één partij weet hoe je een feestje moet bouwen... dan zijn zij natuurlijk de experts. Dus reken erop dat het supergezellig in wordt. En zijn we zijn natuurlijk super trots op. ons een prachtig, prachtig merk. Nou, we hebben natuurlijk Pon, wat ik al eerder zei. Ja. Met name ook met ondersteuning van hun merk Gazelle... kunnen we natuurlijk in een hele mooie match maken. Nou, we hebben Volker Wessel, nou ja, fantastisch, mooi familiebedrijf... die hier natuurlijk ook enorm gaat ondersteunen met het verbouwen van het circuit is een hele logische match. Talpa Network. Nou ja, hè, je hebt het net zelf al uh, aangekondigd. Ja. En natuurlijk uh, John de Mol ook iemand waar we een enorm, enorme icoon in Nederland. Heel trots op zijn. En heel trots dat we die als partner kunnen annonceren. Nou, dan hebben we cm.com. Natuurlijk ook een heel uh, mooi bedrijf. Voor veel mensen denk ik nieuw. Maar um, als u hier of daar wat bestelt. En u krijgt gewoon een sms'je of een tekstje. Met van nou, de bezorger is onderweg. En het wordt straks afgeleverd. En of dat dan uh, met sms of uh, whatsapp of uh, facebook of wat dan ook uh, wordt gecommuniceerd. Daar zijn ze absoluut de expert in, dus heel trots dat hij er ook bij is. En Jumbo, ja, say no more, hè, natuurlijk ook een van de founders van Max. Uh, mijn persoonlijke vriend Frits van Eert, waar ik natuurlijk een paar keer Le Mans mee gereden heb. Dus uh, ja, echt, uh, en dat is nog maar degene die hier natuurlijk uh, hier opstaan. Daarnaast hebben we natuurlijk een enorm support network. Zelfs gewoon het team hier op het circuit, die weten ook niet wat er overkomt. Als je hier de vloer op komt, dan is dat all smiles. Want dat is in één keer een heractivisering. Want we hebben gewoon de Grand Prix weer thuisgebracht. En dat is geweldig. En dat is mooi, zeker. Goeie ambassadeur. We gaan even de man van Heineken naar voren halen. Je kent hem natuurlijk als geen ander, Hans-Erik Tuit. Hans-Erik, jij hebt ook een uh, microfoontje. Ja, hartstikke ja, goed. goed ja. Uh, dit is meer dan een race, hè? Ja. Voor jou. Vertel eens. Uh, kijk, oh, we is... gaan steeds verder achter. Kom okay. een beetje naar voren. De race is natuurlijk het centraal. Maar dat is het excuus om een, ja, een weekend lang een geweldig festijn neer te zetten. Dat hebben we Heineken in samenwerking met de collega's van FOM al gedaan. We zijn titelrace in Mexico. En ik hoop dat je de beelden van Armen van Buren in de, nog kan herinneren daar. We hebben het in, weer herhaald in China. En we hopen dat festival ook naar Nederland te brengen. Want ja, we zijn een trots Nederlands bedrijf. En wat we over de hele wereld doen, willen we natuurlijk ook in eigen land doen. Ja, lijkt me hartstikke logisch. Um, voordat wij verder gaan, we gaan... Uh, Zometeen is er ruimte voor vragen. In het Engels eerst, wil ik eventjes voorstellen. Dat zal zo'n vijf minuutjes duren. Daarna uh, in het Nederlands. Uh, ben ik iets vergeten verder Simon? Denk het niet hè? Nee, nou dan gaan we daarmee beginnen. Blijven wij lekker op het podium. Wie heeft er een vraag? Our international press first, maybe? Yes, oké, okay, we will come with the microphone. Over there, Simon. Simon wou ik zeggen, maar oh, alles in het Engels. Hi. Hi. Arjan Schouten, Algemeen Dagblad. Question for Chase Carey. Uh, I think I heard three years. Uh, what's true about an option for two more years after that? What is the... Uh, what's the I What, didn't understand the... What's, part. what's true about an option for two more years after the three years? Oh look, I, I, mean, I think we go, into these, we, we go into these relationships hoping and wanting them to be long-term relationships. Every agreement has a term to it. There's no magic to the term. Um, that's probably not untypical for us, but... Um, we look to redo most of our agreements um, and we look for our relationships to be long term so I don't think there's any particularly meaning one should put into the term of it it's just the you know the nature of contracts when you got to put something on a page but our goal is to have real partnerships um, that have you know long term strength to them that we build over time. Thank you. Iemand anders een vraag? Ja. Joost Nederpelt nu.nl. Uh, question voor Jan. Will there be any changes to the track layout? Uh, yes, there are going to be a few changes. Uh first of all, the start-finish line will be brought forward a little bit. Uh, sorry, ik doe het even sorry automatically I go in English, maar. Um, <laughs> Dus de start-finishlijn die, die zal wat uh, richting de Tarzanbocht geplaatst uh, worden... om ervoor te zorgen dat uh, bij de hoofdtribune gewoon het hele startveld duidelijk zichtbaar is. Uh, de Gerlachbocht, uh, daar wordt de uitloop die wordt wat uh, vergroot... zodat het, uh, de veiligheid uh, gewaarborgd is. Dan wordt uh, de Huguenholzbocht uh, aan de binnenkant wat verbreed... zodat daar gewoon wat meer ruimte is... en dat je met meer snelheid gewoon uh, nog richting dat beruchte schijflak kan gaan... Uh, natuurlijk wordt alles uh, gespanjeerd en natje, netjes aangekleed uh, voor de grote dag. Maar uh, dan komen we bij de Hans-Erms-bocht. Uh, daar zal het uh, tweede deel zal ook wat minder uh, kort gemaakt worden. Dus ook wat breder. Dus die flow door die bocht uh, wordt uh, een iets minder stop-start uh, karakter. Dus dan kun je meer de gang erin uit houden. En dan wordt uh, de arie voormalige bocht voormalig bos uit. Die wordt uh, onder een, uh, een, uh, een, ja, een, wordt een soort van kombocht van gemaakt. Uh, in ieder geval om te zorgen dat je daar vol gas doorheen kan. En dan krijg je ongeveer het effect wat je in Brazilië hebt, die laatste bocht. Maar dan kun je in ieder geval met de DRS open, kun je daar uh, doorheen. Je zal nog wel even je handen in je stuur moeten houden, denk ik. Maar, hè, dat, uh, en dat uiteraard om, om uh, te, te, ja, te promoten dat er ingehaald kan worden... hier bij de beroemde Tarzanbocht. Oké. Okay. Een andere vraag? Ja, het is toch goed dat jij dit doet, Simon. Dat ik niet op die hakken overal doorheen moet. Uh. Yes. Joe van Buurik, Racing News 365. Um, question 2, Nick en Jan. Can you elaborate a little bit on the infrastructure plans for the events? Uh, in terms of public transport? Uh, nou, uh, we hebben natuurlijk gisteren al in het nieuws eventjes gehoord over het uh, de, de treinstation natuurlijk. Hè. Zandvoort is, een van de, ja, is eigenlijk uniek dat uh, de treinen rijden nog niet, uh, net niet de Pitstraat binnen. Maar uh, maar komen hier wel naast het circuit uit, dus dat is fantastisch. Uh, maar uh, daar, daar moeten natuurlijk ook nog wel wat aanpassingen gedaan worden. En ik denk dat het een prachtig voorbeeld is van uh, hoeveel ook uh, de komst van de Grand Prix hier in de omgeving kan toevoegen. Want uh, als die leidingen aangepast kunnen gaan worden en gaan worden, dan is het natuurlijk fantastisch dat, dat dergelijke investeringen gelegitimeerd kunnen worden door die Grand Prix. Wat je ermee bereikt is dat uh, Zandvoort nog toegankelijker wordt doordat er meer treinen kunnen rijden. Uh, wat weer inhoudt dat minder auto's uh, door de, de randgemeenten zoals Bloemendaal en uh, Heemsteden hoeven te gaan. Dus op die manier kunnen wij daar ook gewoon uh, de, de verkeersdrukte gaan, uh, gaan controleren. Uh, dus ik zou zeggen, dat is eigenlijk uh, goed nieuws voor alle betrokkenen. Uh, dus dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat het uh, uh, op dat gebied beter wordt. En daarnaast, wat ik al eerder zei, we willen de mensen gewoon zo gedragen en goed mogelijk informeren om slim te reizen. En uh, ja, daarnaast zeg ik natuurlijk: van ja, wie zou hier eigenlijk. Uh, je zou geen haast moeten hebben om uit Zandvoort weg te komen. Er zijn mensen die zitten tien uur in de auto om hier drie uur op vakantie te komen. Dus uh, ik zou zeggen, als het kan, plak er een dagje achteraan. Het is goed voor hier. We hebben een stuk of 27 fantastische tenten. Als je down under wil gaan, dan kan dat. Als je naar je beach wil gaan, kan dat. En uh, noem maar op. Dus uh, Niek, je moet wat hier helemaal niet deur. weg willen. Het is ongelooflijk. Je moet hier niet weg willen. Ja. Niet, wil je daar iets aan toevoegen? Ik, eh, ik, ik wil bijna mijn Ampsketen bij Jan gaan omhangen. <laughs> maar dat is, als je zo'n trotse inwoner hoort praten die het dorp nog veel beter kent dan ik... dan krijg je dat gevoel ook. Dus echt, eh, dat klopt helemaal. Ik wil er nog een toevoegen dat je ziet in heel Nederland... maar ook wereldwijd de discussie over verduurzaming van evenementen... maar ook die routing eromheen, die mobiliteit... En wij willen juist ook als gemeente met het circuit, en Jan geeft een aantal voorbeelden, kijken van wat voor stappen kunnen we daar gaan zetten. Ja, dat zal niet de eerste race gelijk 100% zijn. Nee, de kunst is om daar stappen te gaan zetten, om dat op een andere manier te gaan doen. Treinen is er een van, bussen is een andere, met grote parkeerterreinen om ons heen. En de derde is echt, en Nederland is een fietsland. En de strategische partner is binnenboord gehaald, dat is denk ik echt uit de kunst. Daar gaan we ook het verschil maken. Want dat kan hierbij uitstek. Dus je hebt een aantal opties om dat te gaan doen op een andere manier. En daar geloof ik in. Dat past ook in het bredere beeld wat meneer Kerry net aangaf namens de Formule 1 management. We gaan er een vijfdaags feest van maken. Want niet één nacht zou ik zeggen, maar vijf nachten blijven we hier in deze metropool. Met z'n allen. Want die hele metropool is op fietsafstand bereikbaar. Elektrisch of niet. Dat is een beetje mijn leeftijd. Super. <laughs> Verder nog vragen. You're oké? Ja. Ja, oké. Komen we zo bij jou? Uh, nog even ter aanvulling: Frank Huiskop NEC Handelsblad uh, voor Jan en voor Niek. Uh, het, het zijn er manieren om het te ontmoedigen de auto hier naartoe. Want er werd eerder gesproken over kaartjes met korting of speciale kaarten. Is daar concreet iets over duidelijk hoe dat misschien nog gestimuleerd gaat worden? Nou, het meest concrete is dat iedereen wel moet beseffen dat ze volledige vrijheid hebben hoe ze hier naartoe willen komen. Eh, daarmee kunnen ze ook zelf beslissen hè, wat voor risico's ze nemen. Dus hè, iedereen die er eventueel in een file staat, eh, die heeft daar zelf voor gekozen. En die vindt dat ook de moeite waard. Laat één ding duidelijk zijn, is dat verkeersdrukte bij een groot evenement is gewoon... He, dus of je het nou over uh, de Grand Prix van Frankrijk hebt, uh, Monaco, uh, de Zwarte Cross, de TT van Assen. Als mensen in één keer allemaal naar huis willen, ook al ligt je circuit pal aan de snelweg, heb je te maken met verkeersdrukte. En dat is eigenlijk gewoon uh, ja, een, een logisch gevolg. Uh, en wat ik al eerder zei, we willen gewoon mensen zoveel mogelijk adviseren en informeren over wat de slimste manier is om te gaan reizen. En uh, daar zijn natuurlijk zo ongelooflijk veel manieren voor. Je kunt de elektrische stepjes achterin de koffer gooien. Of je kunt fiets pakken of wat dan ook. Maar uh, anno 2019 kun je echt gewoon uh, verkeersdrukte van vroeger, ik denk door ongeveer minimaal twee, maar misschien wel door drie delen als je het slimmer aanpakt. Ja, ik denk dat dat uh, de essentie is, dat je vanuit verleiding en dingen mogelijk maakt die verantwoordelijkheid hebben mensen zelf. Maar die gaan ze ook nemen op het moment dat je die opties goed gaat inkleuren. En dat zal de ja. uitdaging en de ja. kunst zijn. En ja, mijn ervaring is, als ik kijk naar onze gemeente met grote evenementen... in de zomer vorig jaar liggen er meer dan 100.000 man op ons strand. Dat ordent zich betrekkelijk goed. En dit evenement gaat mogelijk maken dat we daar ook een slag kunnen maken. Want je moet het wel in het grotere geheel plaatsen. En daar ligt de uitdaging in. Oké. Okay. Martijn Wink, uh, NOS. Uh, alle betrokkenen is van harte gefeliciteerd. Uh, toch wil ik een beetje een chagrijnige vraag stellen. Excuses daar vast voor. Ja. En voor meneer Lammers en meneer Carey. Uh, in 1985 uh, was hier, werd hij hier de laatste Grand Prix verreden. Meneer Ecclestone zei toen in uh, onze groot, de grootste krant van Nederland. Dat is omdat het een armoedig circuit is. Slechte faciliteiten. Een slechte marktplaats. Zo werd hij toen gequote in de Telegraaf. Ja. Wat is er sindsdien veranderd dat het nu wel weer op de agenda komt? Dat is mijn vraag. Do you want ja. to answer, or, or nou, maybe not? Uh, yeah. Kijk wat er is uh, veranderd, dat, uh, dat gaan we met name natuurlijk volgend jaar zien. We staan nu gewoon aan de vooravond waar we dat kunnen, kunnen melden. En, en nogmaals, met enorm veel trots van, van die periode hebben we geleerd. In Nederland stond er toen economisch ook heel anders voor. Dus, dus de manier hoe het hele beleid hier was en de exploitatie van het circuit was in een heel ander stadium. En nu ja. is gewoon het circuit volledig self-supporting. Laten we niet vergeten dat we dit zonder overheidstoon landelijk doen. De gemeente is natuurlijk fantastisch dat ze het ondersteunen en ook een bijdrage geven. Maar de totale exploitatie gebeurt op eigen kracht. Uh, het is gewoon een heel succesvol bedrijf al, al, al tientallen jaren. Als de, cijfers, de jaarcijfers soms wat minder ogen. dan komt dat natuurlijk omdat de investeringen gewoon gedaan worden. met het oog op de toekomst. Maar het is gewoon een heel succes uh, winstgevend bedrijf. Uh, in tegenstelling hoe dat toen was. Toen was het heel erg. Uh, met misschien iets meer een focus op het normale racen. waar dan geen geld werd verdiend. En dat heeft toen een beetje het circuit uitgehold. In Middels is de exploitatie gewoon heel succesvol. En ik denk dat de aankondiging van een evenement zoals dit nu eh, eigenlijk het resultaat is van die succesvolle exploitatie. Dus eh, ja, wellicht was dat toen waar. Maar wij hopen sowieso, dat is onze ambitie om volgend jaar te bewijzen, dat er heel veel is veranderd. En moeten er dan ja. nog veel aan die faciliteiten Ja, oh, yeah, of course. Oh, sorry. Oh, I mean. me. Sorry. En moeten er dan nog veel aan die faciliteiten gebeuren? Misschien dat ik dat aan meneer Kerry kan vragen. I was actually Sorry. they can I'll let him comment more on what uh, the plans are. I guess what I'd really add to it first I don't have the 1985 perspective. Um, but we spent a lot of time discussing how do we put on an event that meets both of our expectations. Um, I think we feel this doesn't. Uh, this microphone I it yeah. has uh, lost yeah. it. I don't know. Is it working again? Yeah. I'll, I'll talk loud, you know, <laughs> um, is it on? Yes. yes. Yeah. Okay. Um, so we spent a lot of time understanding what were the plans, what were the visions for this. I think we both want an event that is the spectacle I talked about earlier. Um, and I think unless we were confident, we could do that. I think part of that confidence comes from the quality of the group behind it. Um, again, both the individuals and the corporate entities, the broad-based support here to put on an event we can all be proud of, that Holland can be proud of. Um, I think we feel very confident in, we feel the plans are in place, the commitments in place, and the quality of the organization is in place to do what we both want it to be, make, make it what we both want it to be. Yeah, Oké, okay, ik ga heel even inbreken. Ja, yeah, there's maybe one uh, thing I would like to add to that. Eén ding wat ik er nog aan toe wil voegen, wat ik net vergat te zeggen. Uh, de veranderingen van het circuit heb ik u net aangegeven. Maar aan de faciliteiten, er komen nog een aantal pitboxen bij. Er komen nog drie uh, hospitality units bij om het te completeren. De pitboxen die worden aan de achterkant acht meter uh, dieper gemaakt. Hè, zodat alle pits, uh, alle Formule 1 teams hun faciliteiten kwijt kunnen. Eén uh, ding wat uh, misschien een aantal mensen over het hoofd zien... is dat we moeten niet vergeten dat... In de jaren 80 hadden we af en toe 33 auto's, eh, oftewel teams die zich moesten kwalificeren eh, in de voorkwalificatie al. En uiteindelijk stonden er 24 auto's op de grid. Eh, dus dus eh, wat dat betreft waren er veel meer teams nu. Nu wat er veranderd is, is dat dat wat compacter is geworden. Eh, dus er zijn nu 20, eh, 20 auto's op de grid, dus wat dat betreft is er eh, meer lucht dan toen. Eh, maar die faciliteiten worden dus inderdaad wel aangepast dat eh, de pitsgebouwen groter worden. Ik geef even inbreken nu, want ik zei vijf minuten... maar ieder antwoord van jou is ongeveer al vijf minuten. Dus we gaan langzaam afronden. Ik stel voor dat we nog twee vragen hebben. Wie zou heel graag hiervoor, was iemand die graag een vraag wilde stellen? Ja? Hans Kunnikop van het ANP wil nog graag weten... hoeveel toeschouwers er worden verwacht in het raceweekend. En wanneer er met de werkzaamheden gaat worden begonnen. Want als het over een jaar al zover is, lijkt me dag om dat allemaal, uh, al die infrastructuur en dergelijke aan te passen wie wil daarop reageren? Ja, ik denk dat, dat uh, in de eerste plaats uh, we maken ons klaar, we richten ons in voor zeg maar 200.000 bezoekers over drie dagen. Uh, dat is ook waar we ons voor in moeten richten. Uh, omdat die kaartverkopen, we verwachten dat het aanbod uh, minder gaat zijn dan de belangstelling. Uh, of meer, uh, minder, ja. Dat we ja. gewoon niet meer kunnen bieden. Uh, dat is één. Uh, de de voorbereidingen en de werkzaamheden, ja, die zijn eigenlijk al begonnen. Omdat uh, 80% gaat natuurlijk in je, je planning zitten. Je, uh, en uh, ja, dat dat is iets, dat lijkt misschien heel veel. Maar een, een goede wegenbouwer die kan zeg maar, die veranderingen gewoon in, in no time, één of twee weken, kan het aangepast worden. Uh, er is geen noodzaak voor haast. Dus we zullen ons hoofdzakelijk focussen op gewoon uh, de economische aanpak en de kwalitatieve aanpak. Dus er is geen enkele reden voor ons om, uh, om overhaast aan het werk te gaan. En ik denk dat zo'n beetje rond de zomer uh, gewoon alles uitgerold gaat worden. Oftewel, we hoeven ons geen zorgen te maken, toch? Nee, nou wij maken ons zeker geen zorgen, want anders zou je natuurlijk ook zo'n project Mooi. niet aangaan. Dus Laatste vraag. Klaar, ja. Ja, yeah. yeah, is het working? Ja. Yeah. Leonard over de Volkskrant. Een question voor meneer Carey. You're running F1 for two and a half years now. Um, was there a specific moment during that period when you thought we really need to go to the Netherlands? Was it the Orange Stands in Belgium or? I don't know, but was there a moment? Um, I mean, realistically, no. Um, Come but, on. Uh, <laughs> <laughs> um, yeah, there wasn't a moment, but you know, certainly, probably the first thing I would remember that made Holland stand out was, and I think it was the race in Aus, was the Sea of Orange. Um, I mean, I don't know what how many fans there were, but there were probably you know 25,000 fans you know and you know I, Austria must be our track must be an eight-hour drive from here um so there clearly you know is a unique passion and excitement for the sport here um and that's an important part you know we want to grow it everywhere but when you have a place that has that type of passion clearly there's something special there and um and clearly again i said earlier max has certainly added a dimension to that um yeah but as we sort of went through options, and we're fortunate, we have a lot of cities around the world that want to have races. We have much more demand for races than supply, so we have the luxury of of being able to choose what we think are the places that will really, you know, capture fans' imagination. And as we focused on the passion here, um, what makes Holland special, what makes Xanderfort and Amsterdam special, um, it sort of continued to tick a lot of boxes. And then, as we talked earlier, um, uh, every race is dependent on a partnership with our local partners to make the race. You got you to execute. Races don't happen by themselves. And so I think the team that ultimately, a vision we had um, you know, for what it could be, uh, was married to a team that we thought could execute on it. So it really was a building set of things, but I guess if I was going to pick something, probably it was that initial you know, sort, of, um, sort of, again, I'll call it a sea of orange um, that was clearly unique. Okay. Ja, okay. Goed, uh, dan zijn we hiermee uh, een beetje aan het einde gekomen. Er is straks natuurlijk nog een lunch. Er is ook nog een foto straks in die uh, Tarzanbocht. En uh, allereerst wil ik nog eventjes een heel warm applaus voor deze vier heren. Ja, geweldig, uh, Albert Jan. Het ja, is uh, definitief. Dit is, dit is geweldig. Uh, positief. Uh, alle, alle partijen zijn tijdens de persconferentie. Uh, uh, aan de orde gekomen. Hè? Een, een, een duurzamer. Uh, uh, Grand Prix gebeuren. Veel fietsen. Er uh, wordt aan milieu gedacht. Dus ook aan die partijen is gedacht. En nog veel, maar veel meer. Ik, ik heb uh, wat aantekeningen zitten maken. Maar het gaat misschien nu wat te ver om dat allemaal uh, uh, te bespreken. Maar in ieder geval geweldig. Het gaat door. Ik hoop dat als ik zometeen, of straks nou, door het dorp fietsen Dat ik alleen maar start en finish vlaggen zie wapperen. Want dan zal onze lunch be ook beter be smaken. Zo is dat, albert <laughs> uh, Nou, We gaan eerst even een plaat draaien... en dan uh, komen we zometeen uiteraard nog even bij je terug. Ja, we gaan naar Zandvoort aan de Zee in 2020, mei 2020. En welke datum precies, dat is uh, nog niet bekendgemaakt. Ga er vanuit 1, 2 of 3 mei of 15, 16 en 17 mei. Dat zijn de twee data die uh, genoemd worden of twee weekenden. We houden het voor je in de gaten. dat ze juist uh, in de persconferentie zo'n 200.000 man en vrouwen komen op de Grand Prix af volgend jaar mei en welke datum precies? Ja, dat uh, wordt nog eventjes uh, zeg maar uh, in, het, uh, in het ja uh, niet gemeld. Nou, laat ik het zo zeggen. Laten we dat uh, maar gelijk even. Ik bedoel, ik heb wat wat wat wat kernwoorden opgeschreven zo uh, gedurende die persconferentie, maar. Uh, het eerste wat ik, wat ik opgeschreven heb, geen exacte datum. Nee. Uh, er wordt gesuggereerd uh, voordat uh, ze naar Monaco gaan... Uh, dat ze dan uh, Zandvoort aan zullen doen. Dat zal dan 14 dagen daarvoor zijn, meestal. Maar een exact, uh, exacte datum is er nog niet. Nee, hij zijn wel zo rond deze datum. Dus... Ja, maar dan zit je dus al uh, eind mei. Ja. Dan zit je wel nee, dan zit je 15, 16, 17 mei. Ja. Nou goed, rond die tijd. Maar als je nou al geboekt hebt voor 3 mei, vorig, vorig jaar in de diverse hotel. Ja, ja, ja. <laughs> nou, volgens mij is het een beetje afhankelijk van uh, hoe de onderhandelingen verder gaan met Spanje. Dat klopt, denk ik. Klopt, want die zou dan niet doorgaan. Maar uh, bedoel, Spanje zelf zegt van dat ze daar nog niet uit zijn. Maar goed, de exacte datum is er nog niet. Nee, die weten we niet. En dat is misschien eigenlijk wel heel erg belangrijk. Met name voor de, voor de hotelovernachters... Dit, ik denk dat alle hotels en B&B's en R&B's in Zandvoort vandaag heel veel telefoon krijgen. Heel veel. In mei. Ja, ergens ja, in mei wil ik, ik boeken. Mij. Doe, mij, <laughs> mij, doe ja. mij, mij. Doe mij, mij, <laughs> mij maar. Doe mij, mij, ja. mij. Welke datum wilt u komen? Ja, geen idee. Goed. de hele land. Ja, <laughs> keuze. Keuze van Zandvoort. historisch circuit. old school uh, uh, Uniek uh, circuit. Dat, dat zei Jan Hammers. Ja, de zee, de duinen. Ja, en... Uh, door de, de aanpassingen dat, die, er die er dus gaan volgen. Ik denk dat ze morgen al beginnen, want uh, ja, hoe eerder, hoe beter. Maar goed, het geeft wel even aan hoe goed er al over nagedacht is. Hè. Ik bedoel, hij gaf exact aan welke bochten uh, aangepast gaan worden. De, de start-finishlijn wordt, uh, wordt naar voren gehaald... waardoor het hele startrijden uh, uh, uh, uh, voor het publiek zichtbaar zijn... Uh, en zo, al die aanpassingen kon hij zo uit zijn hoofd uh, even opnoemen. Dus, ja, de pitsboxen, 8 uh, meter naar achteren, ja, uitgebreid. En de entree van de, van de pit-entry, die, die, daar zit zo'n heel klein bochtje in. Een beetje wel als je er overheen hebt gereden. Uh, dat, uh, die gaat eruit, dus dat wordt een uh, recht stuk. Dus uh, de, de, de, laten we zeggen, de, de blauwdrukken voor de, de aanpassingen van het circuit... Uh, die liggen er al. En het mooie is... Je krijgt een upgrade van het, van het circuit. En daar, kunnen we, daar kan het circuit weer jaren mee vooruit. Want die ene verslaggever had natuurlijk wel gelijk. Vanaf 85 tot nu is er weinig of niets aan, aan, aan het circuit. Nou, wel een beetje, hoor. Ja, de, de, de, de, de, de starttoren is aangepast. He, re recentelijk, om het zo maar eens te zeggen. Maar echte grote ingrijpende wijzigingen zijn er niet. Nee, nou, dat is waar. Nou, dus daar had wel gelijk. Maar goed, ook die plannen liggen dus allemaal al klaar. Nou, uh, uh, het, het wordt niet alleen een uh, Formule 1 gebeuren... het wordt een uh, entertainment gebeuren, hoor ik uh, de Amerikaans zeggen. Dus je kan vijf dagen feest gaan vieren volgend jaar. In ja, dat zou mooi zijn. Dus met, uh, met een heleboel andere e uh, activiteiten en evenementen... Uh, uh, naast het grote Grand Prix gebeuren. Nou stond er op internet over uh, vijf dagen op Stamford. dat kan ja. mogelijk wel eens een uh, duur geintje gaan worden. Uh, ja, ik, uh, ik, ik, zie, ik hoor ik, ik zie bedragen van uh, appartement, twee nachten, 1400 euro... en dat soort uh, bedragen. Ja, dat heb je van uh, de ANP-nieuws. Van, uh, van, uh, even kijken, waar hebben we dat vandaan? Even kijken, waar staat dat? Dat was uh, NH-nieuws, uh, heeft daar een uh, artikel aangeweid. Ja, dat de prijzen omhoog gaan is natuurlijk logisch. Maar daarentegen staat dat de tickets volgens Jan Lammers, gewoon marktconform zullen zijn. Ja, dat is goed. Dus dat is, natuurlijk uh, je kan exclusief, exclusief, exclusief uh, bestellen... en dan betaal je daar ook voor. Maar uh, in ieder geval marktconforme uh, entree prijzen. Daarnaast uh, het wordt de groenste Grand Prix uh, uh, die uh, tot nu toe verreden is... of die er verreden gaat worden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de bussen en de fietsen en uh, noem maar op. Ja, vooral de fiets is een goed idee natuurlijk. Ja, je, je kan natuurlijk niet een, een compleet groene uh, Formule 1 uh, race organiseren... maar je kan er natuurlijk wel, en zo gaf Jan Lammers dat ook keurig aan... je kan initiatieven ontplooien waardoor mensen op de, worden uh, uh, bemoedigd... om op de fiets te gaan, dan wel van het openbaar vervoer gebruik gaan maken. Ja, weet je wat het mooie is? Nederland is uh, bezig met uh, fietspaden aan te leggen. Ja. En uh, ja, daar kan je dan weer een uh, subsidie voor krijgen. Kijk, ja. dus misschien, misschien een idee voor Zandvoort. We hebben nog een hele treinbaan liggen. Ja, dus, uh, oh, ja. Oh, ja. heel goed, heel goed. En dan maken we daar een uh, snelfietspad uh, van. Dus wat dat betreft ook de, ook de milieu, uh, mensen die het milieu... Uh, uh, iedereen uh, die daar naar Formule 1 gaat, heeft natuurlijk wel iets met het milieu. Maar echt de mensen die daar fanatiek uh, uh, naar buiten uitstralen. Die zullen uh, deze initiatieven natuurlijk ook om omarmen. Dat het in ieder geval verduurzaamder wordt door de manier van aan- en afvoer van... Uh, uh, van uh, van uh, uh, fans en uh, toeschouwers. Ja, er zijn een uh, aantal sponsoren genoemd, uh, Albert Jan, voor ja. het uh, evenement. Heineken, natuurlijk uh, de hoofdsponsor uh, van het uh, evenement. Pon voor de fietsen. Hier. Yes. De gezellen. En dan uh, Volker Wessel, nou dat is wel duidelijk, want die gaan die banen. Uh, uh, bouwen. Die gaan die bouwen, familiebedrijven breken. Nou, dan hebben we natuurlijk Talpa met John de Mol. Die, die betuigt ook zijn medewerking. Gaat die het uitzinnen? Nee, toch? Het <laughs> zit toch op zich, hoor? Uh... Ja, nog wel, maar ziggo wordt ook duurder, hè? Ja, dat is waar. <laughs> dan hebben we nog CM Com. dat is een nieuwe... Die, die leggen dus verbindingen en kunnen uh, appjes versturen. We kunnen beter daar langs gaan in plaats van daar langs. Ja, en uw bestelling wordt uh, bezorgd. En, en natuurlijk, uh, Jumbo. Dus, uh, dat is al Hallo duidelijk. Jumbo. Hallo Jumbo. Dus uh, geweldig. Nou, ja, Heineken natuurlijk hoofdsponsor. Krijgt zijn dus naam ook op het affiche bovenin. Want het wordt de Heineken Grand Prix Holland-achtige uh, um, uh, omschrijving. Oh, uh, aanpassen van het circuit, hebben we het over gehad. Uh, nou, die uh, de bocht uit, de Arie Luyendijk bocht... dat wordt een, een, een vol gasbocht, uh, uh, uh, om het zo maar te zeggen... waardoor ze dus op snelheid kunnen maken... om op het lange stuk uh, inhaalmanoeuvres te kunnen laten plaatsvinden. En dat is hetzelfde als in Brazilië... Uh, dat de DRS ook eerder open kan in die bocht al. En uh, dan krijg je dus mooie inhaalacties... Infrastructuur hebben we het over gehad. Ze proberen natuurlijk Heemstede en Bloemendaal, om, uh, dat noemde Jan Lammers ook met naam, zoveel mogelijk te ontzien. Want die waren, zijn natuurlijk in de ze nogal kritisch. Want wij, wij, gaan, wij willen die auto's niet door het dorp hebben. Maar als ze dan het totaalpakket bekijken en de, de vergroening van de Grand Prix, dan neem ik aan dat Heemstede en Bloemendaal ongetwijfeld hun enthousiasme ook laten zegenvieren boven hun terughoudendheid. Ja, wat mij opviel, wat Jan Lammers zei, drie pitstops. Ja. Want, dat is de verwachting voor deze nou, race. Dat is ook uniek, want het is meestal twee, af en toe drie. En uh, nou, hij geeft al aan dus dat, de, dat de banden het zwaar te verduren krijgen uh, op het circuit Zandvoort. Ook door de verbreding, maar uh, door de vele bochten en, uh, en de scherpe, scherpe bochten... Uh, zullen de banden veel te slijten hebben. En uh, nou, dat zegt Jan uh, ook nog voor mensen die dan naar Zandvoort komen voor de Grand Prix. Kom niet één dag, maar wees slim. Kom vijf dagen. He, als het mogelijk is. En uh, overal als er een evenement is, is het druk als je met de auto komt. Ja, maar dat dus, is ook, dat ja. Is ook. Toen ik nog niet in Zandvoort woonde, ging ik altijd op vrijdagsmorgens ging ik van huis. Kostte me een vrije dag. En ik ging, ik ging dan altijd zondagsmorgens terug, want ik moest maandags weer werken. Maar zondagsmorgens kan je weer gezonde problemen wegrijden. Maar ja, dan moet die race nou beginnen. Meestal slim, ga dan maandag of dinsdag terug, want dan is de rust wedergekeerd. Zo is het. Nou, dat we zijn, zijn een, een nutshell, geloof ik. Een ja, beetje, ja we zijn hartstikke is. blij dat het uh, doorgaat in 2020. Mei 2020, de Dutch Grand Prix hier op Zandvoort. Ja, en we hebben gewonnen. Hier is Dingedon. Is het lang geleden? Is het dan over ja vanavond uh, de eerste halve finale daarvan. En donderdag uh, de tweede met uiteraard uh, onze Nederlandse inbreng daarin. Dat was Tits In en ding het Dong. 9 voor 12, Zandvoort. Goeiemorgen. Wat een goeiemorgen, trouwens. Ja, Albert -Jan? Helemaal te gek. Geweldig. Helemaal te gek. Hij komt weer terug. De, In de Formule 1. Volgend jaar. Helemaal goed. Super. En hier is uh, Ella. Ella. comme une comme un sourire. Quelque chose dans la The Lekkere vrolijke muziek op de Zalvoortse radio. En dat mag ook, want de Formule 1 keert terug. FM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daarom uh, schakelen we weer uh, snel over naar het circuit Zalvoort. Jaapkoper, Koper, jij bent bij de persconferentie geweest. Ja, ja, ja. Dat is, nou, er zijn, uh, er zijn wel wat dingetjes uh, genoemd hoor, in die uh, persconferentie. Maar dan moet ik weer even mijn uh, boekje er even bij pakken. Want ik heb wel wat aantekeningen gemaakt daar, uh, daarover. Goed zo. <laughs> ja, je, je moet wat, ik moet het gewoon even met, uh, moet je dus uh, ogen en oren van voren op en opzij hebben. Ja. En het was al uh, vanmorgen al uh, heel erg fijn dat je dan op het allerlaatste moment aankomt. En dan krijg je natuurlijk uh, te horen van, nou meneer, u bent welkom. Dan moet je nog een pers uh, voorlichten, of tenminste een media-coördinator, meneer uh, Koning nog eventjes bellen om uh, door te kunnen komen. Nou, uiteindelijk is dat allemaal wel gelukt hoor, maar uh, het, het is een... Uh, ja, een behoorlijke, stevige persconferentie geweest. Wat, uh, wat, nou ja, stevig. Het is een, een beetje een vrolijk uh, verhaal eigenlijk. Want uh, er waren allemaal lachende gezichten op dat podium. Uh, onder andere van uh, Jay Scarry, uh, Jan Lammers en van burgemeester Liep want die stond op de podium. En later kwam ook nog uh, ja, de man van Heineken die uh, daar nog het een en ander over uh, uh, vertelde. Want het uh, is natuurlijk niet helemaal belangrijk dat het ook de Heineken Dutch Crown Prix van uh, Nederland uh, gaat heten, Zoiets. Uh, goed, in ieder geval uh, is, het, uh, zo, is er wat, wat uit de doeken gedaan over wat, wat, er, wat er nu precies in uh, geschiedenis van Zandvoort. En het is altijd maar weer goed om dat eventjes weer onder woorden te brengen. Uh, zo uh, had Lammers het uh, bijvoorbeeld over van dit, dat dit een circuit is waar bijvoorbeeld uh, helemaal geen cent subsidie in is uh, gegaan. Dus ja, uh, er is, uh, we hebben dus eigenlijk in Zandvoort onze eigen broek opgehaald. Dat was een beetje kort uh, het uh, punt wat hij uh, aankaartte. Uh, nou, voor Chase uh, Carey geldt eigenlijk uh, dat hij uh, naar een soort uitstraling uh, zocht. Uh, en Wat is er dan mooier als uh, als je een badplaats uh, vindt waar een circuit midden in de duinen ligt. Uh, altijd goed voor, wat, uh, voor het plaatje en, en, en noem maar op. Uh, dus het heeft met, uh, met de uitstraling te maken. Maar het heeft ook, zegt hij, en dat is nog wel belangrijk, uh, het historie uh, wat zo met zich meeneemt. Uh, ja, in 1950 uh, was hij eigenlijk een beetje de echte eerste officiële Formule 1 wedstrijd. Nou weet, weet ik dat niet precies zeker, want zover uh, heb ik mijn uh, historische kennis ook weer niet uh, goed op uh, peil. Maar ik weet wel dat, uh, dat het uh, de officiële echte uh, Formule 1 wedstrijd die toen voor het WK heeft meegeteld. Dat dat niet echt is euh, geweest. Ja, Jaap, we gaan op naar het nieuws, dus we moeten het even kort houden. Wat ja, mij ook ja. opviel, dat hij in, in ieder geval meldde: dat, uh, dat hij blij is met de Oranje C die hier uh, plaats ja, zou gaan dat, vinden. het derde punt uh, wat hij uh, wat ervoor halen. Want uh, ja, eigenlijk is het daar ook een beetje mee begonnen. van, van ja, Toen hebben ze voor, uh, geprobeerd de onderhandelingen ook. Uh, ja, uh, te voeren uh, in de zin uh, dat ze het ook over de streep wilden trekken. Juist vanwege uh, de Nederlandse fans. Nou, dat is eigenlijk een kort een beetje de highlights uit het uh, hele verhaal. Ja, uh, en de infra dat is op te lossen. Dat, uh, dat uh, zeggen Meijer en, uh, en Lachmers hier uh, bij de persconferentie. Dus ook dat, uh, daar hebben ze een uh, oplossing voor. Helemaal goed, Jaap. Dankjewel uh, voor je bijdrage. En uh, ga lekker lunchen, zou ik zo zeggen.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 is zich niet van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. O, oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allervrochtste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. O oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloem.